Organisaties in het onderwijs zijn niet te spreken over de vernieuwde onderwijsbezuinigingen. Ook niet nu de bezuiniging 750 miljoen euro minder wordt... na een akkoord tussen de coalitie en vier oppositiepartijen. Zo vindt studentenvakbond LSVB de blijvende bezuiniging van 1,2 miljard euro veel te veel... Volgens de vakbond zorgt de bezuiniging ervoor dat opleidingen verdwijnen en docenten worden ontslagen. Toekomstige generaties zouden daar de dupe van worden. Het enige waar de LSVB wel tevreden over is, is dat de langstudeerboete van tafel is. De Zuid-Koreaanse president Yoon heeft zijn besluit voor het uitroepen van de noodtoestand verdedigd. Eerder bood hij zijn excuses aan, maar daar komt hij nu op terug. In een toespraak stelt hij de democratie te hebben willen beschermen tegen de monsterlijke oppositie. Yoon beschuldigt de oppositiepartijen ervan een nationale crisis te veroorzaken, omdat ze probeerden hem af te zetten.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 De val van Pokrovsk zou de grootste nederlaag van het Oekraïense leger van het jaar betekenen. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van Sparta-Praag. Het werd gisteravond 4-2 in de Kuip. Na een half uur stond Feyenoord al met 3-0 voor. Door de winst komt Feyenoord op 10 punten en op de 17e plaats in de algemene ranglijst. Het weer, het is droog... En de uh, temperatuur daalt naar een graad of twee. De dag begint straks grijs en regenachtig. Later vandaag wordt het maximaal 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Take the field now, unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting, as we lose our inhibition, celebration. It surrounds us, every nation, all around us. Sing forever young, sing your songs in the niggas Let's rejoice in the beautiful game, It's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 You, I'm better Keep a guy.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 Iedereen daarna. Ik heb getwijfeld over België. Want dat taaltje is zoza. Zo. Stond zelfs in.